De wederopbouw van Haiti is nog nauwelijks op gang gekomen... door corruptie en zwak bestuur, zeggen hulporganisaties... die vorig jaar meededen aan de Giro 555-actie tegen de NOS. Het is vandaag, precies een jaar geleden... dat Haiti werd getroffen door een verwoestende aardbeving. Volgens het Rode Kruis is de corruptie in Haiti heel subtiel. Lokale bestuurders eisen bijvoorbeeld dat hun mensen... ongeacht hun expertise in dienst worden genomen bij projecten. Ook krijgen hulporganisaties vaak te maken... met plotselinge prijsverhogingen. Gisteren werd bekend dat er van de 111 miljoen euro die via Giro 555 binnenkwam, pas 42 miljoen euro is uitgegeven. Over de noodhulp aan Haiti in de eerste maanden na de aardbeving zijn de organisaties overigens wel tevreden. In de Australische staat Queensland hebben de overstromingen de stad Brisbane bereikt. De eerste straten van de stad met ongeveer 2 miljoen inwoners staan onder water. Het hoogste punt wordt vanavond Nederlandse tijd verwacht, zegt correspondent Robert Portier.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 ANWB-verkeersinformatie files nog op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch... tussen Breukelen en Knoop het Oude Rijn, 9 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude, 4 kilometer. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort, 3 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. De Nederlandse politietrainingsmissie naar Coendoes is een buitengewoon slecht idee... zegt hulporganisatie Healthnet TPO. In Harmelen drijven ze al tien jaar lang demonen uit in het bevrijdingspastoraat. Ik heb zelf laten bidden toen voor me. En die vrouw die, die zag iets en die zei in mijn oor... Ga weg, zei ze. En toen voelde ik ook iets weg aan Jan. Toen voelde ik me ook lichter daarna. Nou. En de ochtendhumeur van Koos Postemaat is 4 over 10, het vervolg van Caro Goedemorgen Nederland. De Tweede Kamer, dames en heren, heeft haast. Voor 18 januari moet er een besluit worden genomen over een nieuwe Nederlandse avontuur in Afghanistan. Een politietrainingsmissie in Kunduz, in het noorden van het land, zoals het kabinet wil. Nederlandse troepen sturen dus naar Kunduz. En dat betekent alleen maar dat we een schaamtevolle Amerikaanse aftocht gaan dekken, zegt Willem van de Put. Die is directeur van de hulporganisatie HealthNet TPO. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokman. Zat hij het een beetje voorbarig? Uh, wat bedoelt u voorbaar? Nou, de conclusie die u trekt, dat wij er alleen maar naartoe gaan... om een schaamteloze Amerikaanse aftocht af te dekken. Uh, nou, sinds, sinds uh, Obama heeft aangekondigd dat dat het nieuwe beleid is... van de Verenigde Staten, dat ze dus in 2014 het over willen dragen aan de Afghanen... is in Afghanistan het eigenlijk common knowledge... Dat, uh, dat men dan maar wacht tot die Amerikanen eindelijk weggaan... en dat men zich voorbereidt op wat er daarna gaat komen. Wacht met wat? Um, um, wacht met gewoon de, de, de nieuwe regering installeren als het feit. De, de, de Quetta Shura zoals die genoemd wordt, de Afghaanse taliban. De taliban komen weer terug? De Taliban zullen zeker terugkomen, daar gaat iedereen vanuit in Afghanistan. Ook in Kunduz? Ook, ook in Kunduz, ja. In Kunduz is natuurlijk het probleem dat daar... Uh, dat, dat was de laatste Afghaanse, uh, de Taliban-stronghold... toen uh, de Noordelijke Alliantie het land weer uh, terugveroverde in 2001. Ja. En uh, dat is ook daarom een belangrijke provincie voor de Taliban... om vast zichzelf uh, te gaan organiseren voor de strijd die men zal verwachten in Gebe het noorden. Gebeurt dat nu ook al? Uh, volgens, volgens een heleboel mensen is dat al aan het gebeuren, ja. Er zijn er steeds meer uh, Taliban die vanuit het zuiden naar het noorden komen... om daar vast posities in te nemen. En volgens welke mensen? Uh, onze eigen informanten, de uh, Afghanen met wie wij werken... en hun collega's ter te plaatse. Wat van werk doet u daar, trouwens, voor de duidelijkheid? In Kunduz uh, hebben wij een, uh, een kantoortje en een onderzoekscentrum. waar we uh, van waaruit we het malaria-programma doen... wat uh, we in 22 provincies in Afghanistan uitvoeren. Ja, het behandelen en voorkomen dat mensen uh, malaria krijgen. In elkaar. En vooral uh, een, een enorm groot programma waarmee bednets... of de, de mosquitennetten verspreid worden onder de bevolking. Ja. Goed, u zegt dus, uh, het is een schaamteloos en slecht idee... Uh, aan de andere kant kun je zeggen: als die Taliban weer oprukken, straks alle reden om die politiemensen te gaan trainen met 545 mensen, 4 F16's? Uh, ja, ja, ik weet niet zo goed hoe je met een F16 een politieman traint, maar nou, dat is de, de, de, de, de, de, de, de Ter bescherming van de mensen die die politiemensen moeten trainen, ja. dat begrijpt u toch ook wel? Uh, nee, nee, begrijp ik helemaal niet van eerlijk gezegd. Nee, nee. Nou, luchtsteun uh, is vrij belangrijk hè, als je met militairen op de grond bezig bent die gevaar lopen. Ja, maar daar zegt u het, hè. je bent met militairen op de grond bezig en dus heb je luchtsteun nodig. Dat klinkt al heel anders dan het opleiden van politiemannen die burgerlijke taken uit moeten voeren. Maar het is toch oorlogsgebied? Uh, ja, dat is het al heel lang, omdat ja. we daar al negen jaar bezig zijn... met een oorlog te voeren waar geen zicht op een overwinning... Uh, Was bij... het voor die tijd ook al niet een beetje oorlogtijd dan? Nee, eigenlijk niet. Nee, oh nee, vredig. Nee. Wat Hartstikke wij allemaal, gezellig, wat wij allemaal... fijn met die Taliban. Uh, ja, ja, uh, oh, ja. Uh, ja, weet u wat grappig is? Mullah al... Omar was een hele fijne man. Nee, nee dat zei Heel u, veel vrijheid is. voor mensen. Ja, ja, u geen hebt... terrorist in dat gebied. Ja, u, u weet het allemaal al, hè. dat is het grote probleem Ik stel de vraag. in Nederland. Nee, u stelt geen vraag, u maakt een aantal opmerkingen. Ja, en dat opmerkingen dat zijn op... die uh, ten grondslag liggen aan de oorlog tegen terreur. Ja, maar de oorlog tegen terreur is een oorlog die heeft niets met Afghanistan te maken. Dat is punt 1. Uh, de Afghaanse Taliban hebben zelf Al-Qaeda eruit gewerkt, zit nu in Pakistan. Dat is punt 2. Punt 3 is dat de Afghaanse... De taliban een volkomen legitieme vertegenwoordiging zijn van een heel groot deel van een heel conservatieve bevolking, die ideeën hebben die ons niet zo heel erg aanstaan, en waarbij bovendien zelfs in de pastoengemeentes wij een heleboel gezinnen vinden die dat ook willen veranderen. Dat kan ook allemaal, en dat kan vooral als er geen gewapende buitenlanders rondlopen. Dat nee. is de grootste rem op de ontwikkeling in Afghanistan. En als die taliban niks van dat terrorisme moesten hebben, waarom hebben ze dan niet een beetje weten hun best gedaan om die bin Laden aan ons uit te leveren? Dat hebben ze gedaan omdat ze nog helemaal vast zaten in hun ouderwetse pastoenmodus van denken, dat kon niet. Daar... Stammenstrijd. Uh, nee, stammen is toch weer De Pas toen is zo'n stam. Een pastoen is een stam, ja. ja. Uh, een pastoen is een stam, maar stammenstrijd is wat anders dan de gewoontes van een stam. Goed. En de gewoontes daar waren dat als je iemand eenmaal op bezoek hebt, dan lever je hem niet uit. Ze hebben daar zwaar voor moeten boeten, ze weten dat ook. En, en het merkwaardig is dat een heleboel mensen die met ons werken zeggen ook van in de tijd van de Taliban, waarvan we telkens maar weer vergeten dat die rust gebracht hebben na vijf jaar afschuwelijke anarchistische oorlogvoering, is er voor de Afghanen een aantal dingen zijn wel degelijk verbeterd onder de Taliban. Maar wij hebben een spookbeeld gecreëerd van wat de Taliban eigenlijk zijn, waar we ons zo kramp dat wij de oplossing kwijt zijn in Afghanistan, niet de Afghanen zelf. Ja goed, maar mijn collega's zijn toch ook vaak in dat gebied geweest... en die eh, spreken daar met mensen die helemaal niet zo blij zijn met die Taliban, hoor. Nee, maar ik zeg ook niet dat iedereen blij is met de Taliban. Ik zeg alleen dat men nog oh, minder blij het... is met de buitenlandse militaire aanwezigheid. Die hebben we nu negen jaar geprobeerd. Ja. Dat heeft geleid tot een verslechtering van de veiligheid in heel Afghanistan. Ja. In, het, in, in Kunduz bijvoorbeeld ging het eerst beter... maar is het de laatste twee jaar weer naar beneden gekacheld en gaat het nu weer steeds slechter. Is het er gevaarlijker dan het was? Het is een gevaarlijker dan het was. Ja, ja. Goed, maar wij willen daar die politiemensen opleiden. Dat is toch een nobel streven. Dat op zich, is dat klinkt als je het zo zegt, is het een nobel streven. Maar je moet dan je beseffen uh, of je minstens afvragen wie die politiemannen zijn, voor wie die werken aan wie die verantwoording afleggen. Geeft u eens antwoord op die vragen? Dat zijn uh, over het algemeen. Uh, uh, mensen die, waar we eigenlijk helemaal geen zaken mee zouden moeten willen doen. Dat zijn, dat zijn de, dezelfde warlords in, in veel gebieden. die ook aan de macht waren voordat de taliban er waren. En uh, dat zijn mensen die, uh, die hebben een, een track record van mensenrechten schendingen. en geweld en onderdrukking. Die, die, ja, om die nou te gaan ondersteunen. Het, het klinkt allemaal zo nobel. Het klinkt allemaal heel logisch. Politiemannen en het versterken van het gezag van de staat. Maar het gezag van de staat wordt in Afghanistan. door de meeste mensen niet erkend. omdat Karzai nou niet echt op een legitieme manier het volk vertegenwoordigt. Dus waarom nou per se Karzai gesteund? moet worden en niemand anders is niet helemaal duidelijk, en snapt het Afghanen niet. Politiemannen hebben over het algemeen een, een buitengewoon slecht uitzicht op een baan met een fatsoenlijk salaris, dus die gaan uh, uh, bijbeunen, om het maar zo te zeggen. Je ziet veel politieagenten uiteindelijk dat zich dan ook verhuren tegen iedereen die het meeste biedt, en dat kunnen dus ook de taliban zijn. Dus als je het met een beetje kwaai wil en als je heel sceptisch en cynisch wil zijn, dan ga je daardoor politiemannen te trainen, ga je uiteindelijk de strijders van de taliban opleiden en van wapens voorzien. Ja. En dat is een rare, ik vind dat een rare zet, vooral ook omdat we al negen jaar op dit pad bezig zijn. Zijn, met buitenlandse gewapende mensen in Afghanistan aan de Afghanen uitleggen dat we ze komen helpen. Dat gaat er niet zo goed in hoor, die boodschap. Ik denk dat wij in Nederland daar ook heel veel last mee zouden hebben. Als men gewapend ons kon vertellen wat goed voor ons is. Terwijl er allerlei andere mogelijkheden zijn om dat land wel vooruit te helpen waar men wel graag aan mee zou willen werken. Zoals? Uh, zoals bijvoorbeeld wat heel veel organisaties doen, het opzetten van die publieke diensten zoals gezondheidszorg en onderwijs. Dat ja. wordt buitengewoon op prijs gesteld en dat kan ook functioneren omdat het publieke diensten zijn die niet, die kunnen niet zomaar worden gejat, weet je. Als je grote wegen aanlegt, nee, projecten. Uh, dan... Maar wel naar God worden geschoten. Ja, en toch, toch gebeurt dat nooit als je met mensen zelf die dingen opzet. Dat doen we nou al, al, al 18 jaar in Afghanistan. Dat is nog nooit bij ons voorgekomen. Ja, goed, u ergert zich, hè? U zit zich enorm op de wind, hier zie ik aan u. Ja, dat komt ook een klein beetje door uw manier van vragen stellen, misschien. <laughs> maar ik, ik, ik, ik, ik erger ik, me inderdaad ik verschrikkelijk... de argumenten van de mensen die voorstander zijn van zo'n... Nee, zo nee ik, ik, ik erger mij aan het feit dat, de, dat we, wat er in Nederland nu gebeurt... is dat we dus weer een heleboel geld uit willen geven... aan het voortzetten van een strategie... waarvan we in de afgelopen jaren nooit hebben aan kunnen tonen dat die echt werkt. De alternatieven worden constant buitengesloten... en de argumenten, dat vind ik nog het allerergste. Ja. Die worden kortgesloten in de eerste plaats op, op partijpolitieke belangen in Nederland. Het Afghaanse belang hoor ik zelden ooit doorklinken. Ja. En het... Mocht dat wel zo zijn, dan gebeurt dat op een manier die zo naïef is dat ik denk: jongens, we hebben vier jaar lang ook vanuit de militaire hoek allerlei informatie. Waarom gebruiken we die niet? Maar het is toch gewoon ook de grote mensenwereld. Het gaat toch om onze economische belangen. Het gaat om dat wij mee willen doen met de grote landen van de wereld. Dat okay. we bij de G20 aan tafel willen zetten. Dat ja. zijn toch allemaal hele legitieme belangen ook voor een regering? Nou, zeg dat dan ook. En kom dan niet met, met, met, met, met een idiot argument dat je doet voor de Afghaanse bevolking. Dan is dan, dus in elk geval de discussie dan duidelijk. U klinkt als Hero Brinkman van de PVV. Oh ja, in welk opzicht? Nou, die heeft hetzelfde standpunt niet doen, Onzin, werkt niet. Dat, dat hoort u mij zeggen. Ik zeg wel doen, maar niet dit. Je moet vooral die 400 miljoen besteden in Afghanistan... maar dan op een manier waarop de Afghanen er wat aan hebben. En ik vind wel degelijk... Nou, het is verschrikkelijk dat je het af en toe met Hero Brinkman eens moet zijn... maar als hij zegt dat het partijpolitiek belang op de vierkante millimeter is... Ja, dan heeft hij helaas een punt. Soms heeft de PVV een punt, dat heb ik wel vaker gehoord. Toch is er een aanzienlijke grote kans dat die missie er gewoon komt, hè? Ik weet, het niet, ik weet het niet, het moet allemaal nog uitgevochten worden. De CD, het CDA ja, nou, heeft dus dat haast dat en zo. Ik, ik zie D66 en GroenLinks zich in allerlei bochten wringen... om hieronder uit te komen, want en, die hebben het eigenlijk aangegeven. Mm, nee, voor de u, u denkt misschien? dat dat komt? Nou ja, mijn informatie is dat achter de schermen al een heleboel is geregeld. Oh, er, oh, het is, alles is voorbereid natuurlijk. Er zijn allerlei, uh, precies zoals u zegt, in de grote mensenwereld... Zijn er zijn allerlei belangen bij die heel, veel, uh, die heel graag willen dat die missie doorgaat. Ja. Ik heb ook wel eens horen zeggen dat Afghanistan zo'n fantastisch oefenterrein is... voor nieuw militair materieel. Dus ja, die kans laat je niet ontgaan. Ben bent wel cynisch geworden of niet? Af en toe, wat je, als, je, als je de Nederlandse politieke besluitvormingsprocessen voert... dan word je veel cynischer dan wanneer je in Afghanistan gewoon nuttig op aan werk doet. Wie gaat daar wel mee door? Jazeker gaan we daarmee door, het gaat heel goed. Ook als de Amerikanen zijn vertrokken? Ja, en dan gaat het nog veel beter. Dat is het mooie ervan. Dus we hebben een, een, een, een toekomstbeeld wat heel positief is. Willem van der Put, directeur van de hulporganisatie HealthNet TPO. Ik dank u wel voor uw komst. <laughs> dank u wel. Het schuim stond op zijn lip en stond naar zwavel. Duivels en demonen zijn een tastbare werkelijkheid. Voor de exorcisten die ze uitdrijven. Sprak met een hele rare stem. Deze week in Goedemorgen Nederland. Alsof hij rechtstreeks uit de hel kwam. Hocus pocus in de polder. In Harmelen doen ze al tien jaar aan exorcisme. Ze geven er zelfs les in. Verslaggever Sander Bartling bezocht de cursus en de dominee van de gemeente Harmelen. Een omgebouwde schuur was het. Een schuur, ja. dat is een voormalige jeugdruimte. Die we de laatste jaren als gebedsruimte gaan gebruiken. Nou, hier geven we cursussen over gebedspastoraat. Vanavond is er weer één. En vanavond is er weer één, ja. ja. En hier doet u een duivelsuitbanning. Wij uh, noemen het gewoon uitdrijven van boze geesten, ja. Tien jaar geleden begon teus van Vliet aan zijn bevrijdingspastoraat in Harmelen. Gewoon in een omgebouwde schuur in zijn achtertuin. Mensen kwamen met vragen die wij, uh, die wij ook niet konden oplossen, maar die gingen we gewoon aan God vragen. En dan maakten het eigenlijk geen dingen bekend. En zo zijn we stap voor stap uh, ja, daar verder in gaan zoeken. We hebben ook een team op een gegeven moment maar uh, samengesteld van, uh, van mensen die allemaal hetzelfde verlangen hadden. En we zijn uh, gaan zoeken naar uh, ja, welke boeken daarover waren. Het was uh, ja, voor ons gewoon helemaal nieuw toen. Want de nood was hoog. In die afgelopen tien jaar heeft Van Vliet demonen in alle soorten en maten aangepakt. Nou, dat mensen echt... Uh, ze voelen in, in, in hun lichaam van dat, er, dat er wat is. En, en, en brullen dat uit. Of uh, je ziet aan de ogen van mensen zie je dat ze uh, zichzelf niet zijn. We hebben wel gezien dat iemand op, op een stoel gewoon een paar meter naar achteren uh, vloog. Gewoon van, uh, door, een, door een kracht. Maar wel op die stoel bleef zitten. En ook dat iemand zei van... Uh, van Als ik niet op die stoel gebonden was in de geest, dan had ik weggevlogen, want ik kon gewoon niet blijven zitten. Hoeveel mensen heeft u bevrijd eigenlijk? Uh, we tellen ze wel, er zijn in ieder geval meer dan honderd. Heel hartelijk welkom allemaal weer op, weer op deze... De zesde les in de cursus Leven in Vrijheid. Het is dus heel fijn om jullie allemaal weer te mogen ontmoeten. Vanavond een, uh, een praktijkles. waarom ben bent naar die cursus gekomen? Omdat de koekjes lekker zijn. <lacht> um, ik ging laatst mijn vriendin bidden voor het eten. En de man was nog niet binnen. En ik, uh, ik ging bidden voor haar man spontaan. En ik zeg dat de proppen uit zijn oren mogen komen. Dat die... Ze zegt, nou hij gaat letterlijk en figuurlijk, uh, heb u vanmorgen uitgesproken, ik ga de proppen uit mijn oren laten halen bij de dokter. Dus dan zie je dat God, als je het gewoon toch vrijzet in je, en, in keer, uh, en dat kan je hier leren in praktijk. Heeft u het idee dat u wel eens met het occulte in aanraking bent gekomen? Uh, tuurlijk zie je daar dingen van. Ik denk dat de mensen daar meer van zien als van God soms. Van demonen? Ja, ik heb wel eens iemand gezien die bezeten was, dat herkende ik ook in de ogen. Ik kwam haar wel eens tegen als ik uitging en dan uh, ging ze heel aardig lachen tegen mij, dat meisje. En uh, in de ogen zei iemand van ik maak je af. Of uh, die was heel gemeen tegen mij. En u zat te knikken, heeft u dat wel eens meegemaakt? Zo als wat zij net Nou, ja, Ik heb wel eens gezien dat iemand echt bevrijd werd van uh, demonen. Ik weet niet of jij dat wel eens gezien hebt. Ja, het is maar... Nou, dat echt die demon uit een persoon werd... Uh, die persoon werd ik bevrijd. heb zelf laten bidden toen voor me. En die vrouw die, die zag iets en die zei in mijn oor... Ga weg, zei ze. En toen voelde ik ook iets weg aan Jan. Toen voelde ik me ook lichter daarna. zijn jullie hier dan ook uit zelfbescherming? God is zelfbescherming. Mm -hmm. maar maar om dat te leren? Ja, want je moet je ook kunnen verdedigen als je met iemand in aanraking komt. Het is eh, bijzonder lastig voor een predikant om exact te weten wat er allemaal in de gemeente gebeurt. Dus als er leden van onze gemeente zijn, die zeggen kom wij gaan een kring oprichten en we gaan ons bezighouden met dit of dat onderwerp. Dan heb je als predikant en als kerkenraad geen enkele mogelijkheid om dat tegen te gaan. Niet dat dominee van der Dussen van de hervormde gemeente in Harmelen dat zou willen. Hij ziet het gebedspastoraat niet als een gebrek aan vertrouwen in zijn gezag. Terwijl overal in Nederland kerkelijke autoriteiten moeite hebben met bevrijdingspastoraten, is van de Dussen opvallend mild. Ik laat het open. Er zijn mensen die een prediker in Afrika veroordelen voor het feit dat hij allerlei wonderen en genezingen zou doen. De man woont in Afrika, dus is het ergens logisch dat zijn omgevingswereld en gebruiken anders zijn. Dus ik, ik ben daar heel aarzelend in om zulke dingen te doen te veroordelen omdat ze anders zijn dan mijn leefwereld. Wij hebben, Een tijdje geleden was er, geloof ik, in Streefkerk geloof ik, ergens... en toen was er ook iemand waarvan men beweerde... dat het gehoor teruggekomen is. Dat sluit ik niet uit. Ik, ik wil dat best aannemen dat het zo is. Maar dan gaat het, gaat het dan regelmatig om gebeurtenissen... die voor een arts die medisch zo moeilijk te controleren zijn. En dat heb je dus natuurlijk ook met mensen die bezeten zijn. In welke mate is men psychisch ziek geweest, of in welke mate is men van een duivel bezeten? Als je het niet helder hebt, als je het helder hebt, dan kan ik vrij stellig zijn, hoor. Maar zolang dat niet het geval is, stel ik me graag heel bescheiden op. En, en bent u al een geval tegengekomen waarvan u zegt dat was een heldere? Ja, ik zou dat niet kunnen noemen. De dominee, die, die gedoogt u, maar hij komt niet langs. Nee, nou, hij is wel een keer geweest op een cursusavond. Uh, om, gewoon, om gewoon te kijken. En uh, we hebben hem ook wel uitgenodigd op een uh, bevrijdingsavond een keer. Nou, dat, dat, is, dat is er nog niet van, uh, van gekomen. En hoe denkt u dat hij dat ziet? Accepteert hij het of juicht hij het ook toe? Uh, ik denk dat het daar net tussenin zit. Ik denk ook wel dat hij denkt: van. Uh, ja, als je er niet mee bezig uh, hoeft te zijn, dan moet je er ook niet mee bezig zijn. Bijdrage was dat van Sander Bartling. Morgen, als therapie geen zin meer heeft... kan het zijn dat een Nederlandse psychiater naar andere middelen grijpt. Jochie was zeven jaar oud. Hij sprak met een hele rare stem en uh, het schuim stond op zijn lip... en stond naar zwavel, alsof hij rechtstreeks uit de hel kwam. Vragen en opmerkingen zijn welkom op Goedemorgen Nederland.nl. Straks bent u vrouw, zwanger en woont u op Terschelling? Dan moet u even opletten, want bevallen kan daar niet meer. Eerste een toch een tumeur van Koos Postema. Vorige week mocht ik in de belangrijkste actualiteitenrubrieken van Nederland, nieuwsuur en brandpunt, vertellen over voetballer Cumolijn die stierf toen het nieuwe jaar begon. Nog wat bedrukt stond ik de volgende morgen in de rij bij de supermarktkassa. Er priemde een vinger in mijn rug. Ik draaide mij om en zag een kleine oude mevrouw... met een lief gezicht en een blauwe baret... op fraai-grijs haar naar mij kijken. De priemde vinger wees op dat moment omhoog. U drinkt voor, zei de mevrouw. Ik mompelde een excuus en schoof mijn kar achter haar. Wat verdrietig die komolijn. 73 jaar, zo jong nog, zei ze zomaar voor zich uit... Hebt u het ook gevolgd? Ja, mevrouw, zei ik. Ik ben nooit zo'n voetbalmens geweest, hoor... maar mijn man riep me altijd als die moelijn speelde. Het was enig om te zien. En zo frivool vond u ook niet? Ja, mevrouw, zei ik. In het programma van die aardige charmante vrouw die... Uh, je weet ze ook weer... Ver, verbeek of zo... Twee beken, Marielle, twee beken heet ze mevrouw, zei ik. Oh ja, ja, die ja. Nou, daar lieten ze beelden zien van die koen, allemaal grijs, tinten, maar toch duidelijk enig. Ze zweeg. Zette haar boodschappen op de lopende band. Ik dacht, in dat programma zat ik samen met Guus Haak. Dat heeft ze toch ook gezien? Mijn ijdelheid speelde op. Er zaten ook twee mannen in dat nieuwsuur over Koen te praten, weet u nog, zei ik. Ze pakte haar boodschappen nu in. Nee, zei ze, dat gepraat, dat waait aan mij voorbij. Nee, nee, nee, die grijze beelden, dat speelse van die koen. Even later zag ik haar voor me uitlopen op de parkeerplaats. Opeens stopte ze, zag me, wees maar weer eens naar me en zei glimlachend. Maar ik ken u wel, hoor. U was ook op de televisie. Ik veerde op, maar dat is heel lang geleden riep ze lachend Zij hoos posten mij morgen de ochtend de van Henk Spaan.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 Heureusement qu'il y a ces moments Où t'as bouché dans la mienne Où ton corps est sur le mien De ONCD van deze week, Suarez met ons s'en fout. Het is uh, vijf minuten voor half elf. Vrouwen, dames en heren, kunnen niet langer bevallen op het eiland Terschelling. Dat is een besluit van de huisartsen daar. Omdat er geen ziekenhuizen op dat eiland zijn, is het volgens hen beter dat hoogzwangere vrouwen voortaan naar het vasteland worden overgebracht voor die bevalling. Marjolein Isabout, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van de gemeente Terschelling. Vindt u daarvan? Uh, ja, wel voorstelbaar. Uh... Veel mensen vinden het ook heel erg jammer uh, dat er geen terschelling meer in hun paspoort staan. Uh, nee, want als je er niet wordt geboren, niet. daadwerkelijk op terschelling, dan ben je dus ook nooit meer echt van terschelling. Nee, precies. Dus we houden geen echte eens meer over uh, op papier. Uit ras. Ja. Is het een terechte maatregel? Ik denk het wel. Waarom? Uh, er is toch in uh, het huidige klimaat van uh, grote veiligheid en zekerheid en acceptatie voor dingen die mis kunnen gaan. Daar hebben de huisartsen naar gekeken en... Uh, wij denken wel dat dat terecht is. Sterven er meer baby's op Ter Schelling dan elders in het land dan? Nee, we hebben juist hele goede cijfers. Nou dan. Maar uh, ja, er is gekeken van, er is een risico, omdat je toch langer onderweg bent naar het ziekenhuis. Dat kan uh, soms anderhalf uur zijn. Het zijn vermijdbare risico's. Een bevalling zie je meestal wel uh, aankomen. Dus uh, hebben zij ervoor gekozen om uh, die risico's niet mee te nemen. Ja, nou kun je een bevalling natuurlijk niet altijd helemaal voorspellen. Nee. Ik weet ook niet of je dat 100 in kunt schatten. Zij hebben aangegeven dat ze gewoon bij de eerste tekenen mensen verwijzen naar het ziekenhuis. Ja. En zij ze zeggen ook dat van de tien patiënten die nu een kindje krijgen, er ook maar twee tot drie op het eiland bevallen. Dus de meesten gaan al met de medische indicatie naar de wal. Ja. En er is ook een gedeelte die tijdens de bevalling nog vervoerd moet worden. Dus het was al een heel groot gedeelte wat uh, nog thuis beviel hier. Dus het is eigenlijk staand beleid en staande praktijk, zal ik maar zeggen. Maar dan nog iets, iets aangescherpt ja. en er iets eerder bij zijn. Hoeveel baby's werden er dan geboren nog ieder jaar op Terschelling? Uh, volgens mij vorig jaar 40. 40? Nou, dat is toch nog best wel een ja. groot aantal? Dat is een hele schoolklas vol. Ja. Maar misschien niet op Terschelling, maar ja, elders in de, de, de, in de randstad ja. misschien wel. <laughs> zeggen, wat vinden de inwoners van Terschelling daarvan? Ja, toch wel heel jammer. De, uh, mensen zijn toch wel trots uh, als ze ter Schelling in hun paspoort hebben staan. Ze zijn trots op de plek waar ze geboren zijn. Ja. En dat houdt nu op. Ja. Die andere eilanden bij u in de beurt doen het helemaal niet, hè? Ik heb begrepen dat Vlieland er nog over aan het nadenken is. Ja. Ze hebben ook een vrij uh, lange afstand tot het ziekenhuis. En Ameland en Schiermonnenkoog uh, zitten wat dichterbij. Ja, maar dus hoeveel is dichterbij is dat dan? Uh, ja, ik heb het niet uitgerekend. Je maar... moet toch met een boot uh, richting het vasteland? Ja. En als die boot niet gaat? Maar dan zit er bijvoorbeeld een, een ziekenhuis, vlak uh, waar de boot aankomt. En als je dan een half uur onderweg bent... Dat is het, en die boot gaat ook veel vaker dan uh, hier op het eiland. Juist, dus het is gewoon makkelijker om vanaf Schier of vanaf Ameland... Uh, richting uh, um, Friesland of Groningen te gaan. Ja, dat klopt. Ja. Goed, nou ja, dat betekent dus met weeën drie kwartier op een boot zitten... en dan nog met de auto naar het ziekenhuis, hè? Ja, dat, voor sommige mensen is dat uh, ongemakkelijk. Maar toch, de, de veiligheid uh, voert daar de boventoon. En is die, ja, dat heeft toch uh, gelijk tot die keuze. Ja. En het is niet zo dat die huisartsen uh, paniek zaaien... en dat het allemaal in de praktijk reuze meevalt... en dat het alleen maar is omdat de minister graag vanuit Den Haag... maatregelen bedenkt om het aantal uh, gestorven baby's... zal ik maar zeggen, nog verder omlaag te brengen? Nee, heb ik helemaal niet het idee. Want ze zijn ook heel blij dat het hier zo goed gaat. Maar ze hebben ook zoiets van hoeven niet te wachten... Tot het een keer misgaat voordat we maatregelen nemen. We kunnen dat beter gewoon nu doen en uh, ja erop voorbereid zijn. Goed. Vanaf wanneer? Vanaf uh, gisteren. Vanaf gisteren. <lacht> ja, dat is dus helder. Bent u zwanger, dames en heren? Op het eiland Terschelling bevallen dus aan vaste wal. Marjolein Isabout van de gemeente daar, Terschelling. Ik dank u wel. Prima, graag gedaan. Bijna half elf, dames en heren. Zometeen het nieuws. Eerst nu het warme, sonore stemgeluid van Prem. Prem, waar ben je? <lacht> <laughs> Dag Sven Kokkelman. Het is grappig, maar het is buiten regenachtig en koud. Maar hier in Alsmeer sta ik in de grote betonnen blokken. En daar zie ik alleen maar mooie planten en planten en planten en sierplanten. En zo meteen gaat u horen in het nieuws dat in Duitsland de economie aantrekt. En het voordeel daarvan is dat al deze mensen die die planten hier uh, tentoonstellen, die bedrijven, die gaan het exporteren naar Duitsland. Zodat we in Nederland weer lekker veel geld verdienen. En er veel belastingopbrengsten zijn. We gaan het hebben over de kamerplantenindustrie. Maar we gaan eerst naar de schone kamerplant van de NUS Dorad Beegens. Radio 1, het NOS-journaal. Postbedrijf Cent neemt concurrent Selectmail over. Cent ontstond nadat de Nederlandse postmarkt werd vrijgegeven. Het bedrag dat Cent voor Selectmail betaald is niet openbaar gemaakt. Het postbedrijf wil de twee bezorgnetwerken geleidelijk in elkaar overlaten gaan.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 Leers wil zo voorkomen dat asielzoekers voortdurend in beroep gaan om hun verblijf te rekken hier. De eerste keer mag een beroep nog wel in Nederland worden afgewacht overigens. En de wederopbouw van Haiti na de aardbeving van een jaar geleden is nog nauwelijks op gang gekomen. zeggen hulporganisaties die vorig jaar meededen aan de actie Giro 555 tegen de NOS. Als belangrijkste oorzaak noemen ze corruptie en een zwak bestuur. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB nou, Verkeersinformatie files op de A2 Den Bosch-Amsterdam... bij Maarse 4 kilometer. En vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij Knop Oude Rijn 8 kilometer. Dan nog de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Bij Amersfoort 2 kilometer. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Rem, Radakation. Weet u dat het een hele industrie is, kamerplanten? Ja, van de bloemen wisten we het wel. Maar ik had me nooit gerealiseerd hoe groot de sierplantenbusiness is. En zoals bij alle industrieën zijn er bij kamerplanten ook huizen, business-to-business -business beurzen... en marktonderzoekers, adviseurs en trendwatchers. We zijn op de Flora Holland Winterveer in Alsmeer. En daar tonen sierteeltproducenten, zeg maar kwekers, hun aanbod. Wat hier wordt aangeboden, wordt straks in maart en april massaal door de Nederlanders in hun tuin geplant. Maar niet alleen het tuingezicht in Nederland wordt er ook bepaald. Nee, ook die van Engeland, Duitsland en Frankrijk. Wij, Nederland, exporteren massaal sier- en kamerplanten naar die landen. En waar veel sectoren zijn geraakt door de crisis... heeft de sierplantenindustrie nergens last van leek het. Kijk, ik ben een barbaar als het aankomt op de schoonheid van de sier- en kamerplant. Daarom vandaag in Primptoim een zoektocht naar het verhaal achter de kamerplant. Zeg maar, de kamerplant van alle kanten bekeken... Bent u een sier- en kamerplantliefhebber? Kunt u mij uitleggen wat de schoonheid en de magie is van de sier- en kamerplant? Bel me dan op 0800 1121, Mail naar primtime.ntr.l En ik ben benieuwd of ik tweets krijg op hashtag, prim, op hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Kamerplanten Primtime. Luister, als meestal ziet u dat u dan denkt van, goh, wat ziet het er mooi uit als er zo de kamerplanten tentoor gesteld worden. Maar ik zie allemaal kleine kastjes en daarin zie ik mensen staan kwekers en dan staan er bloemen uitgestald. Ik sta voor witte orchideeën. Momo, maak je daar een mooie foto van dat ze kunnen zien wat voor witte orchideeën er zijn en groen. En wat het leuk is, ik sta hier met een kweker. Dag meneer Bok, wat kweekt u? Wij kweken terras- en patioplanten. Pardon? Planten die op het terras kunnen, dus eigenlijk het verlengde van de kamer. Je ziet dat steeds meer mensen naar buiten hun kamer willen verplaatsen. En daar willen wij met onze planten het terras mooi aankleden. En hoe lang kweekt u al die... die hoe, hoe, hoe, heeft u een bedrijf of bent u een bv of bent u iemandzaak? Wij zijn een kwekerij in de sociale werkmaatschappij. Dus onze bedrijf is eigenlijk een sociale werkplaats. En als kwekerij voorzien wij daar arbeidsplaatsen voor mensen die wat verder van de arbeidsmarkt afstaan. En de producten die hun maken, die vermarkten wij via onder andere Flore Holland naar, de, naar heel Europa. Waar staat dat bedrijf? Het bedrijf heet Haven, staat in Bimmel bij Nijmegen. Okay, en dan, dan maakt u nog genoeg winst ook, ondanks het feit dat u mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt inzet als arbeiders? Nou, wij moeten wel steeds harder aan die kaart trekken, ook omdat de overheid subsidieert die bedrijven wel. Maar dat wordt ook steeds minder, dus wij moeten meer rendement uit ons bedrijf zien dalen. halen. En hoe lang bestaat dit bedrijf al? Het bedrijf bestaat 30 jaar. Maar dan, om een voorbeeld te geven, want ik, ik, ben echt, ik weet niets van planten. Ik moet mijn tuin gaan uh, herprofileren. Mijn vrouw is ermee bezig, die is vrijgenomen van het werk vier maanden om dat te kunnen doen. En zo, dus ik, ik snap er echt niets van. Hoe, hoe denkt u dan, hoe ontwikkelt u nou zo'n siergewas voor het terras? Ja, er zijn uh, een, een bepaalde lijn in, in het uh, trend in kleuren en in geuren. En daar proberen wij onze uh, informatie uit te halen waar wij onze producten op selecteren. En zo blijven we continu door selecteren met nieuwe producten. Maar wat, even, trend in welke, wel, okay, wat is de trend in geur in 2011? Nou, heel erg sterk is de lavendel heel erg in opkomt, bijvoorbeeld. Nou, dan hebben we toch een, uh, enerzijds een uh, gevoel van uh, Zuid-Europa, warme landen, mediterraan uh, klimaat. En een uh, relaxte omgeving waar we kunnen ontspannen. En, en, en wat wordt de kleur? Uh, in dit geval paas. We krijgen dus paars lavendel in deze zomer in Duitsland, Frankrijk, Nederland in de tuinen. Als het aan ons ligt wel. <laughs> Naast u staat? Edmol van de firma Waterdrinker, Alsmeer. Wat doe jij? Ik ben inkoper bij de firma. We zijn een grote, groot handelscentrum in Alsmeer. En wij gaan hier op de beurs kijken of er wat uh, interessante producten voor ons bij staan. Okay, loop even met me mee, dan lopen we langs en dan gaan we hier naar... Nou, we staan hier bij een stalletje en dan kom jij... Uh, uh, uh, waar koopt je bedrijf voor in? Sierplanten, bloemen, kamerplanten? Planten, kamerplanten, tuinplanten. Dat is, uh, dat is onze core business Nou, dan gaan we dus langslopen. Dan zien we hier, dit zijn bloemen, orchideeën. Oké, okay, dan komen we bij deze planten, kom maar mee. Hoe kijk je dan, hier sta ik bij je stand 115. Hoe weet je of deze plant door jou gaat worden ingekocht? Nou ja, goed, uh, dat is altijd de vraag of het uh, kwaliteit en uh, de prijs uh, conform is, de markt. Daar moeten we altijd even naar kijken. oké, okay, deze uh, plant, luisteraar, ik zal u het beschrijven, voor mij is het gewoon een groen lelijk ding wat recht omhoog steekt. Uh, ik weet niet of er een foto gemaakt kan worden, maar goed. Maar dat is het voor mij. Maar wat ziet u als u dan naar deze plant kijkt? Nou, ik, zie, ik zie een wat wilderige bol. Als we naar de achterkant gaan kijken, zien we dat de bolletjes wat mooier bij elkaar geknipt zijn. En dat is eigenlijk, uh, ja, mij, gaat mijn volk naar uit, om daar toch enigszins een bepaalde vorm in te krijgen in de buxusbol. En dat koopt u dus in en dat levert u weer aan die uh, tuincentra en zo? Ja, aan bloemisten, aan tuincentra's, groothandelen. Daar leveren wij onze uh, plant aan. W uh, wat is uw naam? Ed Oké, okay, Ed Mol, Jij bent een machtig man. Trouwens luister als u kunt bellen op 0800-121. Want Ed is een machtig man. Want wat er om gaat, Ed, als jij dus deze plant uitkiest... dan komt dat in de verkoop in Nederland. Ja, correct. Dus jouw smaak bepaalt in mate de smaak van Nederland. Ja, inderdaad. Kan je zo kan je het wel noemen. Word je dan nooit machtsdronken van al die macht? Nee hoor, nee hoor. we blijven gewoon met beide voeten op de, op de vloer. We uh, Gewoon uh, reëel zijn en uh, de samenwerking met kweker en exporteur... Uh, op zo'n uh, meest uh, positieve manier benaderen. Dan, uh... Maar Ed, en nu is de vraag. Uh, uh, word je op basis, hoe lang doe je dit werk al? Tien jaar. En als jij nou inkoopt en het wordt niet verkocht... Rekent jouw baasje daarop af? Ja, die, die, die zegt uh, tegen onze inkopers van... Uh, jongens, dat doen we niet goed. We moeten dat op een andere manier doen. Of uh, ja, er zijn diverse mogelijkheden daarvoor. Okay, en tegenwoordig gaat alles over duurzaam. Kijk jij ook of dit, uh, deze plant milieuvriendelijk ontwikkeld is? Ja, daar zitten wij uh, zeer zeker naar te kijken. Uh, en, en er gebeurt heel veel in, uh, in duurzaamheid. En dat is gewoon belangrijk om daarmee uh, mee te gaan. Maar kijk je ook of die kweker illegale polen aan het werk heeft gezet? Of hij illegale in dienst had? Dat gaat wel heel ver, maar in principe is dat iets wat, waar wij ons niet mee bemoeien eigenlijk. Dus je zou niet weten of dit een product is van kinderarbeid in Afrika? Nee, durf ik u niet te zeggen. Nee. Maar dat ed, ed, ed, je kijkt dus gewoon alleen naar de prijs en hoe het eruit ziet en de rest maakt niet uit. Nee, nee, nee, we kijken natuurlijk ook wel naar het bedrijf, hoe het bedrijf in elkaar zit. Maar om nou alle in- en uit van een bedrijf te willen weten, dat weet ik niet of dat verstandig is. Wie is de beste inkoper hier op de beurs? Uh, de inkopers van waterdrinker. <laughs> ja, ja, lekker kun maken. Wie zijn de lastigste inkopers om mee te dealen? Uh, lastigste inkopers zijn kopers waar je moeilijk mee in gesprek kunt komen met over trends en dergelijke. Uh, welke kant willen we opgaan, welke richting gaan we op. Dus eigenlijk puur kijken naar uh, product-prijsverhouding. Uh, alleen maar naar de prijs kijken en niet naar het product en wat kunnen we ermee. Okay, meneer Bok, we staan hier, wat me opvalt, het is, is ontspeeld van enige. Kijk, als je naar de horeca van gaat of de Rai, of zo, is het altijd allerlei tierlandtijntjes. Het is echt gewoon strictly business hier. Ja, dit is direct business doen met, uh, uh, met kwekers. En uh, ja, dat is het meest prettige wat je kan me bedenken tijdens een beurs. Is dat je direct handel kan doen met elkaar. En dat, uh, dat kan je hier uh, prima mee doen. En je ziet hier ook wat de komende periodes uh, leverbaar is. En dat is erg belangrijk. Ver verkopen jullie veel op, zo op deze beurzen? Voor ons is deze beurs meer uh, laten zien wat er van het voorjaar aankomt. We leggen heel veel contacten daarmee. En we, uh, de opvolging na de beurs die is eigenlijk veel belangrijker voor ons. Want dan kunnen we met de producten gaan acteren. Maar we halen hier veel mensen naar onze producten toe eigenlijk. Weet u, ik weet niets van Fokjas, maar ik weet wel alles van Herman Vinkers. <middels> Ik dacht, ik ben verwend, want ik ben bekend. Waar ik ga of sta, ik word door iedereen herkend. Maar sinds kort ben ik pas werkelijk beroemd. Er is een fuxia naar mij vernoemd. Want al sta je in Carré en kom je op tv. Al win je in je leven een tocht of twee. Je bent pas werkelijk en wereldwijd beroemd. Als men een na joh de Herman Vinker. Meneer uh, Marcel Groen van Flora Holland, wat moet ik doen als ik een fokja daarmee vernoemd wil hebben? Want ik vind ook dat ik uh, een, een plan naar me vernoemd wil hebben. Hoe moet ik dat doen? Dat is, uh, dat is in ieder geval de rol in de, uh, van de veredelaar die dat zou moeten doen. Dus als er een nieuwe soort in de, in de markt komt. En die verredelaar denkt, van dat lijkt me een goede toevoeging... Dan, dan zouden we daar moeten gaan onderzoeken of dat kan. Zijn jullie als industrie blij als Herman Vinkers zo een liedje zingt? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat goed is... omdat bloemen en planten op die manier onder de aandacht blijven komen. Wat ik dus niet snapte, ik was maar aan het verdiepen hierop, meneer Groen. Weet u wat voor miljarden business dit is? In 2010 sloten jullie af met een omzet van 4,13 miljard euro. Dat wil zeggen dat hier op die veiling er voor 4,13 miljoen... Omzet is gezet. Ja, ruim 4 miljard Ja, heeft u al 5 die omzet gedaan. Ja, en dat is dus de omzet die u net besprak met kweker en koper. Ja. Uh, en de, zeg maar, de consumentenwaarde in Europa is ongeveer drie keer zo hoog. Dus dan, uh, dat betekent dat, uh, dat er een hoop bloemen en planten verkocht worden. Ja, dus ja. u zit hier voor 4,13 miljard is er hier door, door deze hallen gegaan. Die zijn verkocht en die vertegenwoordigen waarde van 12 miljard. Als je kijkt naar wat het uiteindelijk de consument kost. Ja, dus een deel komt rechtstreeks of via ons platform. En een deel gaat ook rechtstreeks tussen uh, producenten en, uh, en zeg maar, supermarkten of tuincenterketens. Maar hoe komt het dat jullie de crisis geen vat leek te hebben op deze business? Uh, ik denk dat de crisis wel degelijk invloed heeft gehad op de business in 2009. Uh, maar je kunt constateren dat... Uh, uh, de, het kopen van bloemen en planten zo ingesleten is in Europa... dat het toch een, een blijvend onderdeel wordt van, uh, blijft van de besteding van, uh, van consumenten. Maar oh, oh, kijk, want ik kreeg een mail van Sean Klootwijk die zegt... Beste Prim, ik heb vrij veel kamerplanten van kind af aan. Voelt het als een soort van prettige aanwezigheid. Ik praat niet met ze hoor, wordt wel verdacht van groene vingers... maar het is gewoon een zaak om te weten waar ze in de natuur groeien en dat na te bootsen. Er zou wel wat moeten gebeuren in tuincentra zo. want de kennis is soms matig... en men verkoopt soms krollen voor citroenen. Kamerplanten zuiveren ook de lucht. Dat is gewoon wetenschappelijk bewezen. In een kamer zonder planten voel ik mij niet prettig. Is, is, is, dit, echt, is dit echt Nederlandse cultuur, de kamerplant? Uh, ja, zeker Nederlands. Ook wel, uh, je had het net over Duitsland, maar ja. zeker ook in, in Duitsland. Het is een onderdeel van emotie en beleving van mensen thuis. O, hebt u zelf kamerplanten thuis? Absoluut, absoluut. Ja, welke en hoeveel? Uh, ik denk een stuk of vijf, zes uh, variant van groen tot bloeiend. Dus u zag net de witte orchidee, ja, die staan bij mij ook thuis. En, en, en nu is het grappige dat Nederlandse kwekers ook naar het buitenland gaan en daar beginnen, hè? Ja, dat, uh, dat betekent, dat is met name bloemenproductie ja. uh, in Afrika. En maar in Zuid-Europa is ook een grote plantenproductie. Ja. ja, en dan gaan ze dus naar Kenia en waar nog meer? Kenia, Ecuador, Ethiopië. Dat is met name bloemen, ja. Ja, dat is met name bloemen. En goedemorgen, uh, Peter Dangremond. Oh, die is er nog niet. Die, die is Barbara Bedriften gaan het bellen. Nee, wat, wat je dus merkt is dat mensen gaan naar het buitenland en beginnen daar met bedrijven. Uh, worden die ook via jullie veiling verhandeld? Voor een deel wel, voor een deel gaat dat rechtstreeks, wat ik net al zei. Oké, okay, en als ik dus nu begin morgen met iets te kweken, hoe kom ik hier op deze veiling terecht? Wat zijn de voorwaarden om hier verkocht te mogen worden? Uh, das, das de belangrijkste voorwaarde is dat het past bij het assortiment wat wij bieden aan onze kopers. Dus als de, de, het aanbod en vraag moet we wel zo goed mogelijk op elkaar aan blijven sluiten. Wat selecteer jij de kweker Of mogen de kwekers zeggen nou joh ik heb dit geproduceerd Marcel? Nou de, de, de kweker mag dat natuurlijk zeggen. Maar dan gaan we wel in gesprek met de kweker. Of dat past bij de dienstverlening die dingen die wij nou, doen. U mag de bus in komen als u iets wilt zeggen hoor. Want er lopen allerlei mensen langs. Als u mening hebt over kamerplanten kom aan de bus in. Goedemorgen Peter Dangremond. Ja, goedemorgen. Maar kunt u even uitleggen wie u bent en wat u, of wat u precies doet? Dat is eigenlijk belangrijker. Ja, ik uh, ben directeur van stichting Max Havelaar. Dat is de stichting die zich bezighoudt met het keurmerk voor vertreed in Nederland. Mm -hmm. En uh, dat doen we niet alleen in Nederland. Maar er zijn vergelijkbare uh, organisaties die in uh, vele tientallen andere landen dit ook doen. En wat wij specifiek doen op het gebied vertreed keurmerk ook voor bloemengeld... Meneer Dangerebon, mag ik u even uh, onderbreken? Zou u alsjeblieft ja. goed in de horen van de, micro, van de telefoon willen praten, want u valt soms weg. Dus uh, alsjeblieft goed in de microfoon praten, in de telefoon praten. U bent van het keurmerk Max Havelaar, wat ik een goede organisatie vind, die probeert om gewoon door keurmerken te geven tegen mensen te zeggen, als je dit product koopt, dan weet je dat de boeren in de derde wereld niet gepakt worden. Maar sinds wanneer zit u in de kamerplanten? Um, dat doen wij al een tijd. En uh, wat we daar doen is dat uh, de vertreed bloemen die voldoen aan uh, een aantal criteria. En uh, die criteria die uh, liggen op het gebied van milieu, sociaal en economisch. Om um daar even heel kort een inzicht in te geven. Op het gebied van milieu is het bijvoorbeeld zo dat er uh, heel streng wordt gekeken naar watermanagement. Dat er niet teveel water wordt gebruikt en dat als het water... Weer wordt geloosd het afvalwater, dat het vooraf gezuiverd wordt, waardoor het milieu niet uh, zwaar belast wordt. Uh -huh. Dat is bijvoorbeeld uh, in Kenia bij het uh, Navasja-meer is het een groot probleem dat er te veel vervuild ver ver water wordt geloosd. Wacht even voor meneer want laten we het proberen samen te vatten. Eerst dan Marcel Groet. Marcel, in Nederland zijn er strikte regels voor die kwekers. We zijn een van de landen waar het, op, als het om kweken aangaat, heel strikte richtlijnen zijn. Ja, absoluut, om, uh, om zo'n natuur, natuurlijk mogelijke product te produceren. Okay. Ja. En herken je wat meneer Dangremon zegt, dat in die buitenlandse landen, met name in Kenia, veel minder strenge regels zijn. Waardoor het voor die mensen die daar kweken, zeg maar, lucratiever is om het daar te gaan kweken dan in Nederland. Ik denk niet dat dat de basisreden is om te gaan kweken in, in een ander land. De basisreden is... de de kostprijs en de natuurlijke omgeving waarin de producten kunnen groeien. Ja. En ik denk dat, dat heel veel bedrijven op een hele gezonde manier met dit re regelgeving omgaan. Oh, er komt iemand de bus in lopen. Wat, wilt u wat zeggen? Ja, kom maar lekker zitten. Oh, hij wil niet zeggen. Uh, nou, luisteraars, dat is het leuke van de bus. er gebeurt voor alles. Uh, meneer Dangremond, jullie willen daar wat aan doen. Maar dat kan de Keniaanse overheid toch doen. Waarom moet u dat doen? Nou, wat je ziet, en dat geldt overigens niet alleen voor Kenia... maar dat geldt in uh, meer ontwikkelingslanden... Dat uh, in sommige gevallen de overheid wel degelijk bepaalde dingen doet, maar daar lang niet altijd op controleert. En dat heeft bijvoorbeeld ook, dat heeft niet alleen op milieugebied uh, is dat van toepassing, maar dat geldt bijvoorbeeld ook op economisch gebied. Dat in sommige ontwikkelingslanden er bijvoorbeeld minimumlonen. Uh, ...worden afgesproken, maar dat die dan vervolgens niet worden nagekomen. Oké, okay, maar meneer Dangerman, nu is uh, mijn me vraag. Meneer Dangerman, nu is, me vertrek, vraag, uh, nu is mijn vraag. Hoe ja. weet ik als ik een bloem koop, een sierplant, of het een Max Havelaar goedgekeurde plant is? Dat, dat kan je zien aan het logo, aan het Vertreet Max Havelaar logo dat op de producten staat. Dat kan je zien op de verpakking van de bloemen. Maar dat kan je bijvoorbeeld ook zien op uh, chocoladeproducten, suiker, koffie, thee okay. uh, en nog hele veel andere producten. En wat heel belangrijk is, is dat Fairtrade um, Max Havelaar stelt eisen. Wat ik net heb uh, proberen okay. duidelijk te maken met wat voorbeelden. En wij controleren daar ook op. En dat is heel belangrijk, omdat je daarmee uh, in landen waar de controle door de overheid niet altijd zo wordt ingevuld en uitgevoerd... ...je via dit keurmerk toch de garantie hebt dat er op die criteria ook streng gecontroleerd wordt. Meneer Dangermond, worden Max Havelaar bloemen verhandeld via de uh, Hollandbeurs? Via uh, uh, Flora Holland? Nee, op dit moment niet. Uh, Max oh. Havelaar bloemen zijn onder andere te koop bij Jilderda uh, en bij Albert Heijn... En dat zijn organisaties die ja. al dan niet via een importeur direct bij de ja. tweekers kopen. Marcel Groen, waarom? Uh, jullie zijn de grootste dingen die mensen bij elkaar brengen. Waarom de Max Havelaar producten niet? Een hele goede vraag. Ik leefde in de veronderstelling dat onze kopers handelen met Max Havelaar. Uh, of dat per se via ons platform moet lopen of niet, is, is niet de belangrijkste vraag, denk ik. De belangrijkste vraag is dat we uh, de consument in de winkel uh, een garantie geven dat het uh, goed geteelde producten zijn. Ja, nee, maar, maar ik bedoel, je, je kom op, jullie zijn de spil in die hele business. Want hier ontmoeten kopers en verkopers elkaar, verkopers de kwekers en Max Havelaar. Meneer, meneer Dagerenmond, waarom staat u niet op deze, uh, bij Flora Holland? Maar dat heeft te maken met de verkoopkanalen. Uh, grote uh, retailorganisaties, grote supermarktorganisaties, hebben vaak directe lijnen met de kwekers. En uh, Omdat wij in contact zijn met die grote supermarktorganisaties, kiezen zij voor die lijnen. Maar dat wil absoluut niet zeggen dat wij niet openstaan voor uh, handel via de, uh, via de veiling, zeg maar. Dus wij willen ook heel graag met Flora Holland verder praten... over mogelijkheden om de markt voor vertreedbloemen... Luisteraars, let getrozen. op. Let op. De linkse rakker Prim gaat hier... Meneer Groen, ik geef u zo het telefoonnummer van meneer Daghermond. Belt u hem naar de uitzending even? Helemaal goed. Ik denk dat we de uitnodiging open te pakken. M meneer Daghermond, ik dank u hartelijk dat u wilde participeren. Dank u wel dat u dus de afspraak wordt gemaakt... maar Groen belt met u. En dan hebben we binnenkort dat u allemaal hier op de beurs kan verhandelen. Want ik vind wat u doet heel goed. En ik denk dat geld dat terugvloeit naar Afrika... ...via handel veel beter is dan die stomme ontwikkelingshulp. Die linkse hobby van idioten als Jan Pronk. Je moet het met geld, geld, geld, kapitalisme. Dat is de beste ontwikkeling voor die landen in Afrika. Dank u wel, meneer Dagremont dat u heeft geparticipeerd. Dag meneer, u komt binnenlopen, u kijkt een beetje... Eens, ...wie bent u, wat komt u doen in de bus? Ik ben uitgenodigd door die mevrouw om even hier te komen kijken. Nee, Anouk, ja. ik, ben, uh, ik ben verkoper uh, planten voor een uh, groep plantenkwekers in het noorden van Holland. Dus ik, ben, ik, ik zit dus niet in de bloemen, ik zit in de planten. Ja, nee, we hebben het ook over de planten. Dus jij bent van de richting Friesland en West-Friesland en zo? Uh, Noordoostpolder, uh, Oost-Nederland, uh, uh, Groningen. Uh, hebben ze in Groningen ook plantenkwekers? Zeker weten, ja. Uh, groeit er wat in die klei daar? Uh, daar groeit zeker Nou, planten groeien niet in de klei, die uh, <laughs> worden dus uh, gewoon een potrol. Potgrond geteld. Ja. Dus dat kan overal. In nee, wat ik ver ver verbaasd was: weet je dat er 5000, zeg maar, ongeveer 5500 hectare aan siergewassen onder glas is en 44.000 hectare gewoon op de grond waar die plantenbusiness in plaatsvindt? Nou, ik denk dat dat hoofdzakelijk boomkwekerijproducten zijn, dus ja. Tuin, tuinartikelen. Ja, en, en, en hoeveel, hoeveel kwekers vertegenwoordig je zo? Ik uh, loop de taal, dat, dat heet de Noordplansgroep. En uh, die bestaat uit, uh, nu dus uit elf kwekers. En wat is jullie omzet ongeveer? Oeh, uh, dan schat ik uh, 40 miljoen. En, en hoeveel, hoeveel, vandaag op zo'n beurs, vandaag en morgen is deze winterpreter, winterfair. Hoeveel, hoeveel verhandel je, hoeveel verkoop je er hier zo? Nou, echt verkopen is, is, is, uh, is, is niet altijd, uh, de, het is natuurlijk uiteindelijk wel de bedoeling. Maar het, het is meer uh, het onderhouden en het, op, het zoeken naar nieuwe contacten of nieuwe... Uh, Nieuwe lijnen om, om, om, om verkoop in de toekomst te genereren. Dus het is dus, dus, dus niet altijd zo dat je hier direct planten verkoopt. Het ah, is een beetje ook contact leggen, ja. af, aftasten, kijken wat het trends zijn. Ja, ja. Maar, maar, maar, maar eigenlijk kunnen jullie dus hier, als ik morgen volgend jaar zeg... ik wil bruin in de tuin hebben, en is, dan kunnen we hier dus bepalen... Eigenlijk hoe het tuingezicht van Duitsland, Frankrijk, Engeland en Nederland eruit gaat zien het komend jaar. Uh, nou, dat, dat, dat wordt meer bepaald door, door uiteindelijk de, de koper, de klant. Ja. Wij, wij, wij bieden aan en wij luisteren naar, uh, naar, naar trends of uh, die, die, die, die, die kopers dan weer doorgeven aan ons. Van joh, jullie moeten volgend jaar eens meer uh, de, okay, een bepaalde ik op trends? Let op. Sandra Konings, goeiemorgen. Goedemorgen. U bent trendwatcher in planten en bloemen? ja. Wat, Zo kan je het noemen. Maar doet u dat voor uw hobby? Is dit een werk waarvan je geld verdient en goed kan leven? Ja, hoor, ik kan heel goed van leven. Maar, maar, maar, maar het, het is een onderdeel van een ja een totaalpakket aan werk wat je doet. Maar wat voor werk bent u? In bent u zelfstandige? Bent u in dienst van een bedrijf? Hoe kom ik in contact met Sandra Konings als ik kweker ben? Ik heb een eigen bedrijf dat heet Trend Logic. Ik werk niet alleen in de groensector. Ik kom uit de modesector. Ik werk ook in de foodsector, Hema, Jumbo, dus ja, ik werk voor heel veel retailers. En ja, het analyseren van waar consumenten behoefte aan hebben, dat is mijn vak. Daar werk ik al 30 jaar in. Maar wat zijn dan de trends voor de komende uh, uh, tuinperiode vanaf maart? Ja, tuin is een heel groot begrip. Het is ook uh, binnen klanten, waar we het hier ook heel sterk over hebben. En, ja binnen heb je natuurlijk ook boeketten, want de tuin is weer toch een iets ander stukje van het totaal groen. Oké, okay, u hebt gelijk. Ik ben een barbaar. We beginnen bij de sier- en ja, kamerplanten. Nee, ik weet er echt niets van. Ik gooi ze nee. het liefst naar buiten. Maar uh, uh, mijn ja. buurvrouw bijvoorbeeld heeft een prachtige tuin. Daar kijk ik met jaloezie naar. Maar wat, wat zijn de trends voor de sier- en kamerplanten? Ja, nou, er is ontzettend veel. Op trendgebied, maar het meest duidelijke is wel de hele golf van puurheid. Alleen die is al een beetje over zijn hoogtepunt. En je ziet dat alles dat pure uh, terug van, van de boerderij, van vroeger, van de oma, nou, dat, dat die nostalgische hang, dat die wat over zijn hoogtepunt is en dat het langzamerhand wat wilder aan het worden is. Oh, hoe, hoe wild, wild kan je worden met ik? Nou, heel wild. Bijvoorbeeld die orchidee die heel veel mensen thuis hebben, een prachtige ja. plant. Ja, daar worden vandaag de dag de stokken uitgehaald. En de vernieuwing bij orchidee is dat het juist kleine, wildere bloemetjes zijn en dat de pakken hangen. Dat het een soort boeket van orchideetjes wordt in plaats van zo'n ja, mooie, statige, grote orchidee. Oh, ja, ook... ja, ja, Barbara heeft iets met orginéën en haar zijn niet stomme planten, bij mij niet, maar anders dan nog vragen. Um, um, kleur, want iemand zei het wordt paars en lavendelgeur. Wat, wat voorspelt nou. u? Ja, op kleur is, zijn er ook meerdere trends. Er is een grote golf van witten. Heel veel mensen zijn op momenten bij die grijze interieurs, is het prachtig om wit te hebben, dat frist het op. Als je dan kijkt echt naar kleuren, dan zie je een, een verschuiving naar pastels. We hebben de laatste jaren heel veel felle kleuren gehad. En je ziet nu dat pastels, net als in damesmode, er zijn echt parallellen tussen ja, kleding, kleuren, smaken die vrouwen hebben. En wat er dan in interieurs en dus ook weer voor planten gebeurt. Ik check het even in de bus, wisten jullie dit? Dat er een parallel is tussen vrouwenkleding en wat de kamerplanten? Nou, ja. ik, ik weet niet of ja. er nou per se vrouwenkleding is, maar er is natuurlijk zo wel zeker een, uh, een parallel tussen, tussen woninginrichting en, uh, en, en bloemen en planten aankoop. Dat is, dat is duidelijk, dat is bekend. Mevrouw... Het, is, het is ook wel duidelijk dat de gemiddelde consument een vrouw is. Dus <laughs> uh, in die zin is die parallel wel te trekken. Mevrouw de Stichter, goedemorgen. Goedemorgen. U, u, u heeft gebeld en heeft u zelf ook kamerplanten thuis? Ja. En welke kleuren doet het nu bij u? Oh, ik heb het oranje die doen, maar toch niet weg gaan gooien. Ik heb ook al, uh, ja, ik heb al een grote plant van het raam staan, een, uh, hoe heet het ook weer, uh, anthurium, maar verder heb ik wat losse planten waar ik eigenlijk niet weet wat ik daarmee doen kan. Uh, dat zijn uh, buitenlandse plantjes, denk ik. Want de een is, heet een pluizenbol, maar ik denk dat dat niet de goede naam is. En, en, en de en wat... andere heb ik een... Wat, wat wilt u doen met die planten? Die zijn toch geheus? als je ze niet meer wilt? Dan zijn ja, dus in ik wil graag weten wat ik daarmee kan doen en hoe ik die verder kan kweken. En ja, oh. ik heb taartjes van gezaaid en die komen op. Uh, dat is een, een ander plantje weer, dat heet een Duits plantje, zoals ik hem gekregen heb. Ik denk dat iemand in Duitsland... Maar wacht even, u wil, u wil adviezen over hoe te kweken. Ik zit te kijken, maar hij vertegenwoordigt kwekers. Heeft u verstand van kweken? Hoe heet u trouwens? Mijn naam is Ruud van Emmerik. Ruud, heb jij enig verstand van kweken? Uh, daar weet ik zeker wel. Wat moet mevrouw nou doen met die plantjes? Kan ze ze gewoon zo buiten zetten in de, in de tuin nu? En dan dat nou, van? als kamerplanten zijn, kan je ze niet buiten zetten. Zeker nu niet. Nee, maar, nee hoor. Maar uh, als, als ik niet weet wat voor planten het zijn, kan ik er ook weinig over vertellen. Oké, okay. ik heb een probleem. Ik moet gaan afronden. Sandra Kunings. je uh, hebt tien seconden. Uh, het wordt dus wit, het wordt wild. En is er nog, uh, gaan we nou tomatenplanten massaal in huis zetten? Ja, absoluut. Meer eetbare planten of vruchten die aan planten groeien. Ja, die behoefte... Nou, we hebben een krappere beurs... Dus het is ook heel leuk om van zaadjes eten te kweken. En groen op de vensterbank kan zeker ook kruiden, sterk kerst. Luisteraars, ik begrijp het nog steeds niet, die fascinatie van kamerplanten. Maar het levert geld op voor de schatkist. Dus ik dank alle luisteraars, alle deelnemers en de gasten. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers. Waaronder veel mensen uit de sier- en kamerplantenindustrie. De financiers van de publieke omroep. Redactie Sulema El Galdi, Anouk Tulner en Rien Aarts, Die ook social media en internet doet. Productie Hans Twint en Mo. Techniek, logistiek en transport. liefhebber. Marine Albertsboer, Eindredactie, energie, groene vingers van Barbara van der Klis. Na de ster en het nieuws met Dorald Megens... hoort Felix Burgers met gids.fm. Morgen ben ik er weer. Namaste, dag. De politiemissie naar Afghanistan moet doorgaan. Ik ben het niet eens met de stelling. ze moeten daar niet naartoe gaan.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 En zo zagen wij elkaar nooit meer. Bij it staffing weten we toevallig dat deze amateur toneelspeler een freelance topconsultant is. En dat hij toe is aan een uitdagend project. Heb u tijdelijk behoefte aan een topconsultant? it staffing Good thinking. it staffingnl Worldticketcenter.nl Alle luchtvaartmaatschappijen in één overzicht. Worldticketcenter.nl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 Ook tijdens de opruiming. Dit is Radio 1.